Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Moskou heeft tegenmaatregelen aangekondigd als de Europese Unie maandag extra sancties oplegt aan Rusland. De EU kondigde die gisteravond aan. Het wordt dan onder meer voor Russische bedrijven moeilijker om geld te lenen in Europa. Als dat inderdaad gebeurt zal Moskou zeker met een reactie komen, staat in een verklaring. Aan welke stappen de Russen denken is niet duidelijk. In India en Pakistan zijn de afgelopen dagen meer dan 200 mensen om het leven gekomen door overstromingen na hevige regenval. Het zijn de ergste overstromingen in de regio in 20 jaar. Huizen spoelden weg en aardverschuivingen zorgden voor verwoestingen. Zeker 110 mensen kwamen om in de Pakistanse regio's Kashmir en Punjab. En in het Indiaanse deel van Kashmir vielen nog eens zeker 100 doden. De Fransman die in mei vier mensen doodschoot bij het Joods museum in Brussel was bewaker van gijzelaars in Syrië. Een Franse journalist die zelf in Syrië was gegijzeld zegt dat hij hem heeft herkend. De journalist zat vast met de twee Amerikaanse journalisten die onlangs door jihadisten van de islamitische staat werden onthoofd. Hij werd in april vrijgelaten samen met enkele andere Franse journalisten. Het was al bekend dat de schutter van het Joods museum actief was geweest in Syrië. In Drenthe is vannacht een man zwaar gewond geraakt toen hij onder zijn eigen auto terechtkwam. De politie spreekt van een bizar ongeluk. De man van 22 uit Klazinaveen was met vier vrienden uitgeweest toen ze pech onderweg kregen. Het gaspedaal werkte niet goed meer. De man besloot op de neus van de auto te gaan zitten met de motorkap open... om zo handmatig de gastoevoer te bedienen en zo reden ze verder. De vriend achter het stuur moest uit het zijraam hangen om iets te kunnen zien... Bij wegwerkzaamheden ging het mis. De auto reed in een gat. De eigenaar viel er vanaf en werd overreden. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer veel bewolking, alleen in het oosten ook wat zon. Morgen opnieuw bewolkt met lokale bui, later vooral in het noorden geregeld zon. Met 19 graden wordt het minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Blaakem en Gooi meer 2 kilometer. Dat was een ongeluk, de reisschokken zijn weer open. Op de A15 Gooi Rotterdam staat tussen Hardingsveld Giesendam... en Sliedrecht West 5 kilometer. Tot zover de verkeersziening. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 van de bekendste platen van deze The Three Degrees... was natuurlijk de Dirty Old Man. En dit was een ander uit de jaren 80. Je de heaven, I need. Ja, van The Three Degrees gaan we naar Joop van Es toe... voor het vervolg van de voetbalwedstrijd... waar SV Sanford in ieder geval met 3-0 voor stond. Of staat? Nou, dat eerste. Het eerste, gelukkig. Stond dus. Oh, stond. Stond. En... Ja, het stel eens even stil voor een blessurebehandeling bij Zandvoort. En Zandvoort is de laatste paar minuten wat meer onder druk komen te staan. Dus ook dat doelpunt is eruit gekomen. was een vrije schoppenmeter of wat buiten het strafstofgebied. En je werd heel mooi om de muur heen gekruld door de aanvaller van. EO. Dat was een prachtig mooi doel. Dus een zand is op dit moment 3-1. En Zandvoort uh, ja, dat heeft een paar keer gewisseld nu ook. Kevin van der Zijs is erin gekomen voor uh, Maurice Mol. En uh, dat, uh, dat geeft voorin toch ook weer een beetje hij kan de bal goed vasthouden. Uh, hij wil wel springelen, dat doet hij ook niet al te slecht. Maar zijn grote... Uh... Ja, Suur Plus, dat is zijn kopbal. Dus als Zandvoort uh, de massa heeft dat ze misschien een corner of een vrije schop moeten krijgen... dan moet je Van de Zijs opzoeken. Die is lang, en die springt hoog en die kan goed koppen. Zover is het nog lang niet, want uh, Zandvoort die mag die uh, vrije schop genomen net even buiten hun eigen het eigen strafschopgebied En dat uh, doet een kreugen. Dat deed hij uh, straks ook een paar keer perfect op Maat. Zijs wordt gevonden. Van de Zijs wordt gevonden. Er kan berg erbij komen. Van berg. Gaat 16 meter gebieden. En die wordt daar... Het oh, oh, euh, werd afgefloten. We weten niet precies wat er aan de hand is, maar er werd afgefloten in ieder geval. Berg dreigde de 16 meter gebied in te gaan. En dat, euh, dat ging niet goed, blijkbaar, in de ogen van de scheidsrechter. Ondertussen is Edo alweer aan de andere kant. En dan gaat de bal uh, huisoog over de zijlijn weggewerkt worden. Uh, en dan moet er dus nu even een nieuwe bal komen, denk ik. Dat zal alles wel. Uh, een vrije schop in ieder geval voor Edo. Net op de helft van Zandvoort uh, mag Edo een vrije schop nemen. Ik kon het niet zien wat er gebeurde, maar het zal ongetwijfeld wel iets geweest zijn en ondertussen genomen. Uh, er wordt een diepe bal wordt daar geplaatst en dat is. Uh er wordt een overtreding gemaakt. Sansen krijgt de bal in ieder geval. We spelen 82e De stand is deze 3-1. En ik wil graag voor het einde van de wedstrijd nog een keertje terugkomen. Dus graag ga nu terug naar de studio. Oké, inderdaad. Zo dadelijk komen we weer terug bij Joop van Het vervolg van deze wedstrijd 3 tegen 1. Dus op dit moment is het S.V. nog ruim schoot hoor. Dus niks aan het handje, zou ik maar zeggen. Hier is de single van de Dobby Brothers en de Long Train Running... Het betreft een van de betere platen van de Doobie Brothers. Je hoorde ze met Long Train Running. Ja, we hebben nog een uh, kort bericht. Althans, we gaan even vertellen wat we in het uh, laatste uur gaan doen. Uh, ja, Maurice. want dat hadden we nog niet gedaan. We gingen nee, meteen nee, door nee, naar uh, Joop van Es... omdat het zo spannend is op de voetbalvelden. Daar gaan we ook zo direct weer snel naar terug... vlak voor het einde van de wedstrijd... om te kijken of het nog steeds 3-1 is, dat het 3-1 blijft... of wat er gaat veranderen. We gaan kijken naar... Uh, wat ik net zei, de evenementagenda, na het Kalem open. Dus een klein beetje sportnieuws, ander nieuws aan het voetbal. Dier van de week hebben we nog en een heel speciaal gedicht. Omdat Jan van Veen deze week geëerd is voor zijn 50-jarig optreden als gedichtenlezer. Nou, dat gaat voor collega Albert Jan ook nog wel een keer gebeuren, denk Dat ik. Uh, ben ik ook bang. Ja, ben jij ook zo bang daarvoor? Ik, ik ben daar ook zo bang voor, Maurice. Ja, ik ben zo bang. Hier is Toontje Lager. Ben jij ook zo bang? Dat je geen eten krijgt, maar pillen op je borst. Dat men als het nodig is alles van je weet. En dat je niet meer hoeft te werken voor je zweet. Ben jij ook zo bang? Bij SV Sanford gingen wij even een toontje lager. Dat toontje was, lager. Uh, ben jij ook zo bang? Voor het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Edo. Gaan we weer naar uh, Joop van uh, toe. We hoeven toch niet zo bang te zijn... dat SV Sanford deze wedstrijd niet gaat winnen, Joop? Je weet het nooit, Rob. Nee. Het ze, als cliché natuurlijk. De ja. bal is rond. En dat is het ook. Precies. Nog een paar minuten dus, denk Sanford, ik. Ja. We spelen nu in de 89e minuut. En Sandvoort staat gewoon onder druk. En dan gaat de 3-2. Ja, nou moet je nog op gaan passen. Want Edo is in de winning mood. Die is in... in, in na nou, een kwartier, twintig minuten zijn ze op 3-2 gekomen. En daar nou moet je oppassen. Nu moet je gewoon een beetje op je kiepje verletten. Je moet die bal in, proberen in de ploeg te houden. Natuurlijk, dat, dat is hartstikke moeilijk op dit moment. Als je met je rug tegen de muur aan staat. Maar ja, eh, als je de bal niet hebt, dan wordt het 3-3. En dat bedoel ik dus, zeg ik eh, De wedstrijd is niet gespeeld voordat het laatste vijf signaal geweest is. Van een prima scheidsrechter overigens hoor. Uitstekende man. Sampson eh, kan niet meer wisselen. Eder kan niet meer wisselen. Want, eh, Ronald Kalis is er ingekomen uh, voor uh, in de plaats van Patrick Koper. En nu gaat Zandvoer weer. Ja, van de oort, van de oort, de rechterkant. Dat is iets zelf. Ja! Ja! Oh! <tie> En ik denk, ik weet niet of jij het ook al gezien, dat het niet echt een onhoudbare bal is. Maar hij gaat er wel lekker heen. De Sanford staat nu juist op 4-2. En dat is weer een oefening meegenomen, hoor. En je ziet nu ook bij de teleurstelling ervan afdrijven bij de spelers van Edo. De lichaamstaal speelt, spreekt echt boekstelen. Sanford is er weer bovenop. En Edo, ja, dat moet opnieuw gaan beginnen. En dan wordt die tijd toch wel heel erg korter. Want we spelen nu nog een half minuut in principe. En dan nog... Uh, ja, er zal best wel een minuut of drie, vier bijgetrokken worden... in verband met en wissels. Dus de wedstrijd is nog niet afgelopen. Maar ja, het is nu wel heel erg dichtbij, hoor, vind ik. Uh, die, die taal, die lichaamstaal van die elen je zou het eigenlijk moeten zien. Uh, ja, de pleursulling druipt er gewoon vanaf. Ze hebben er heel hard voor gewerkt om op die 3-2 te komen. En dan ineens, een minuut later... staan ze weer in mijn tweede hoeveel te achter. En nu staan ze weer in aanval. Dus, uh, de 16 meter wordt uh, gevraagd en gefloten van buitenspel. De Zandvoort krijgt in ieder geval de bal. Uh, Dit tegen minuten spelen we al. En ik ben benieuwd hoe lang de scheidsrechter nog door laat spelen. Ik, als de goede scheidsrechter zeker vier minuten, denk ik. blessures geweest, uh, wissels geweest. Ja, en dat kost allemaal tijd. Dan mag je tijd voorbij trekken. Of je toet is een tweede hoor, want hij hoeft het niet te doen. En dat is weer jammer helaas. Het was een kopbal van, ik van wat we is. zei elkaar uh, met, met, met Nijsselberg verkeerd begrepen. En uh, dus hij kopte de bal eigenlijk in het lucht. In ja, Velvledig, moet ik misschien wel zeggen. Waardoor Edo weer op kan pakken. Edo, gaat de 16 meter gebied van Zandvoort. Geprobeerd uit de kappen die spits. En die bal komt opzij. En nog, nog, weer, jongen, Ja, ja, ja. Die heeft toch zeker 5-6 doeken. Heeft niet voorkomen. Die is helemaal goed. Echt helemaal goed. Echt goed bezig. En, uh, ja, eh. Uh, dan heeft hij toch weer de, de ervaring. Want dus, hij zal 33, 34 zijn en denk ik iets in die geest. En, maar hij trapt nou die bal heel ver, maar verkeerd uit. De probeert die bal te pakken te krijgen. Dat lukt hem net niet. Moet hij oppassen, anders krijgt hij nog een kaart. Maar afgelopen wordt het nog steeds breed gespeeld bij, bij Edo. En dat, uh, ja, je moet diep spelen natuurlijk om bij de doel te kunnen komen. Daar kijkt uh, Paul, uh, nee, krijgt zelfs een vrije schop mee. Paul van der Oort. Ik denk, nou, die verkijkt zich op die aanvallers van Edo. Maar nee, hij had een overtreding. Geconstateerd. Het gevolg is dat Zandvoort een vrije schop mag nemen op eigen helft, zeg maar op, uh, op een kwart van het veld. Vrije schop wordt genomen door. Wie gaat dat doen? Even kijken. Ronald Kamers, Nee, uh, Max Aardenwerk. Aardenwerk gaat zich ermee bemoeien en die probeert daar naar zijn berg te bereiken. Dat is een hele mooie beweging op berg. Snel is hij, gaat hij in 16 meter gebied, iedereen moet eerst even die bal onder controle zien te krijgen. En er is niemand, ja, Kevin van der Zijgen is er nu bij. Een goed, oude oh, dat kapwerk, wat aan kapwerk. Ongelooflijk, Dan is die man handig met een bal en nog steeds tegen twee verdedigers. En dan nou krijgt hij een vrije schot mee. En ik denk een half metertje buiten het strafschopgebied. En dan een meter of twee vanaf de achterlijn. Dus dat is, ja, kan een gevaarlijke plek zijn. Uh, Zandvoort gaat niet met iedereen naar voren, dat lijkt mij ook logisch. Er blijven vier verdedigers achter. En de rest is, het gaat in een 16 meter gebied ga, uh, want uh, Berg die kan hele mooie gromme ballen geven. En misschien kan ik zelfs wel daar vandaan. Ik denk dat hij de techniek in ieder geval in huis heeft om die per een keer te verslaan. Wat gaat hij doen? Ga zet hem voor. Ah, er komt net. Uh, uh petri van de Oorte komt er niet bij. En dat, ja, de keeper wordt uh, onreglementair aangevallen. Vrije schop dus voor Edo. Uh, bijna op de achterlijn. En voort kan daar niet om halen. Dus voorlopig spelen we nog steeds. Schijzer heeft nog niet op zijn klokje gekeken. En uh, Edo blijft nee gevaarlijk spel van Nijsselberg. Die sprong heel hoog met zijn benen omhoog. En uh, daar wordt de rechter van gefloten. De bal is ondertussen genomen. Edo op de helft van Zandvoort. Uh, aan, de, van gezien aan de rechterkant van het veld. Wordt diep gespeeld. Er wordt weer teruggespeeld. Ehm, uh, voorlopig nog geen gevaar. Maar dat kan natuurlijk, in elk moment kan dat zomaar wel het geval zijn. Dan komt die bal aan de voorkant. En die wordt heel slim, heel makkelijk verdedigd door Martijn Paat. Maar die schiet hem helaas over de zijlijn. Had eigenlijk niet nodig geweest. Maar goed, het is gebeurd. Edo mag gaan gooien. Allemaal weer tijd. En dat heeft Sandvoort liefst zo min mogelijk nog. Uh, aangeschoten bal op de hand. Ja, nou, dat wordt gewoon als bal beschouwd. Goed, uh, Edo, die is weer in balbezit. ...komt die bal weer terug. Wordt eruit gehaald. Nu gaat hij weer naar voren toe. Goed, gaat hij richting 16 meter gebied. Dat is een mooie slepeweging daar. En het is... Uh, uh oh, er is blijkbaar iets uh, gebeurd. Wat mij ontgaan is... ...in ieder geval mag Edo een vrije stop nemen. Bijna op dezelfde plek waar het tweede doelpunt uitkwam. Uh, het eerste doelpunt uitkwam, moet ik zeggen. En uh, ja, alles van Zandvoort gaat natuurlijk in die muur staan en uh, er staan drie spelers naast. Die worden wel verdedigd door Martijn Paap en door uh, Dylan Kreuger. Dus nu moet achteruit. We hebben hier niet uh, zo'n spuitbus weet je wel. Dat, uh, gelukkig niet, dat moet ik zeggen misschien wel. Maar Edo maakt zich gereed voor een vrije schop. Twee man erbij. En weer dezelfde bal. En nou is het de jongen Jan die de bal heel makkelijk de weg kan plukken. En heel rustig weer in het vel kan gaan brengen. Die uh, heeft ook geen aas natuurlijk niet. Daar komt dan die bal? Richting zijn Berg. Berg kan hem uh, controleren. Kan hem nog steeds controleren. Dan zie je de tweede man. Naar een berg die gaat weer. Oh die heeft het bijna weer op zijn heupen moet ik zeggen. Maar hij vliegt uh, hem toch bij de derde man. En nu uh, wordt het toch wel een kort tijd dat dat hij een keer gaat fluiten hoor. Zo langzamerhand. Ik weet niet hoe lang ik al aan het kletsen ben. Maar het is, het is eigenlijk al vanaf de, de, de 90 minuut. Goed. Eda nog. Nog steeds. Nu uh, uh, Martijn wordt Martijn wordt gepasseerd, het centimetergebied gaat hier. En daar uh, krijg je een heupje? Nou, in ieder geval een vrije schop, vrede op buiten strafschopgebied. Ik denk niet eens dat er wat aan de hand was, want de man strijdt over zijn eigen benen... en toch uh, krijgt hij van de scheidschep uh, de beloning voor in de vorm van een vrije schop. Op de hoek uh, van het strafschopgebied, zeg maar, een beetje erbuiten, uh, mag die bal genomen worden. Muur staat op afstand. Goed, gaat het fluitje komen. Daar is het fluitje e 2 goed weggekopt door uh, uh, Martijn Paap, prachtig gedaan. Sandvoort, hup, weg die bal. En weer een overtreding en een gele kaart. Ja, jammer. Uh, ja, het was wel een gele kaart, denk ik. Toch? ja, ja, ja. ja vraagt het uit zijn vader. <lacht> ja, hij is heel objectief. Um, goed, de schokken moet genomen gaan worden. Wordt in ieder geval wat even de administratie uh, uh, bijgewerkt door de schrijvers. Dat heeft altijd even tijd nodig. Uh, uh, hij zet uh, de muur waarschijnlijk nog iets naar achteren. Uh, uh, ja, hij moet nog iets naar achteren toe. Uh, Een mansmuurtje. Komt die bal? Kom bal. No, weer jonge jan op de lijn, voor de lijn, kan hij die bal nog tegenhouden. Weer een goede reactie van Arnold jong -Jan, die de bal lekker stevig in handen heeft. En geen haast maakt om hem weg te krijgen. Dat gaat hij nu in ieder geval wel. Dat is een slechte, een slechte uitgenomen. Um, en het, paap, kijk uit, want je hebt al een kaart. Goed, ja, uitstekend. Goed gewerkt. Prima. En daar gaat uh, Jürgen Mals, op topsnelheid, gaat hij richting het 16 meter gebied van uh, Edo. Dat gaat hij doen. Leg hem breed. Berg, nee, 5! Ja. ja, ja, ja, ja, ja! Nou, daar nou is de wedstrijd echt gespeeld. Schitterende avond! Hele snelle jongens allemaal. Jojeman's uh, die komt uh, opstomen naar het 16 meter gebied uh, ziet uh, een IJzerberg vrijstaan. Kon de man niet passeren, ziet Kevin van der staan. vrijstaan. En die kon ik wel bereiken. En van der Seys hoeft er eigenlijk alleen maar zijn voet tegenaan te zetten. En de stand is 5-2. Ja, nou is het toch echt wel gespeeld, denk ik. Ik denk niet dat uh, dit nog ingehaald kan worden. Het is een relatieve korte tijd. Het zal nog niet eens meer een minuut zijn, denk ik. Je hebt best kans dat hij wat af, uh, schiet, af, uh, afspelen. Hoe noem je dat? En dan uh, zegt van, nou ik vind het genoeg jongens ja, inderdaad. Het laatste fluitsignaal waarvan de schijf zetten. Sandvoort doet hele goede zaken. Het werd een beetje spannend toen het 3-2 werd. En toen heeft Sandvoort even de rug gerecht en, en, en is op 5-2 gekomen. Prachtig mooie overwinning. De eerste overwinning van Lars ten Heuvel. En ik probeer straks nog even met hem een interviewje te doen voor en jongen, jongens. Dan uh, zou dat zo rond de kwart voor vijf moeten zijn, als dat kan bij jullie. Oké, okay, nou we gaan, we gaan het proberen. We zitten wel heel erg vol natuurlijk, maar uh, we proberen gewoon een plekje te maken, Joop. Ja. Dankjewel ja, in ik, ieder geval. Ik weet niet of hij wil wil, dat is weer wat anders. Okay. Te Geweldige overwinning voor SV Zalvoort vandaag 5 tegen 2. En Joop en is... ja En drie doelpunten meegenomen. Drie doelpunten <laughs> meegenomen. En ruim tien ja. minuten. Joop Vres aan het woord hè? bij de laatste keer. <laughs> Neem even lekker een lekker slokje drinken, Joop. Dit heb je wel verdiend. Ja, gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Okay. En tot de volgende keer. Hier is Propaganda van. Uh... Nee, Duel moet ik zeggen. Dank u. Ja, mocht je net uh, gemist hebben, SV Zomvoort heeft de wedstrijd vandaag gewonnen. En niet zomaar op een manier, nee. En hoe ongelooflijk. 5-2 werd het Jury uh, in tegen Edo uit uh, Haarlem. Edo zaterdag 1, daar hebben we het dan over. De achteraan draaien we deze serie van uh, Propakenda, die heet Duel. Het is uh, bijna half vijf, zo dadelijk het dier van de week. Maar eerst sports in het kort. Ja, heel kort ga ik het doen, want uh, voetbal voetbal weinig tijd. KLM open volgende week, zoals ik al zei. En uh, is een primeur. Het is nog nooit eerder in de golfsport gebeurd... dat er een ruimtereis als beloning was voor een uh, hole-in-one. de ruimtereis van uh, Xcore Space Expeditions... heeft een waarde van schrik niet 100.000 euro. Uh, lekker, lekker, lekker. De prijs is voor de eerste speler die op hole 15 een hole-in-one maakt. Nou, dat wordt uh, spannend. Vorige week vertelde ik al, er dus is ook een BMW voor een hole-in-one en die is op de uh, hole 17. Nou, er zijn uh, voor liefhebbers heel veel Nederlanders tijdens het KLM Open wedstrijd, maar liefst 18. En ik ga ze opnoemen voor je. Alle 18? Alle 18. In ja, ik, ga, ik ga er even bij zitten. Ja, ja. Dan ga je even een kopje ja. koffie zetten. Okay. Joost Luiten, Robert-Jan Derksen, Daan Huizing, Maarten Leveber, Tim Sluiter, Taco Remkes, Wil Besseling, Robin Kind, Reinier Saxton, Floris de Vries... Floris de Vries, die kennen we, Top. Oh, ja, je bent echt koffie aan zitten. Floris de Vries kennen we van de Kalem Open Radio toen nog. Ben J, en dan uh, hebben we nog een, een paar amateurs. Kevin Riens, Cervano, Prins, Darius van Driel, Vins van Veen... Lars Keunen en Jeroen Krietemeijer. Tot zover het Kalem Open nieuws. En uh, dan zal ik alvast de dier van de week doen. Is dat een goed idee? Ja, dat is een heel goed plan. Ja, want uh, dit is niet voor de poes. Weer, hè? Huh? Uh, als de poesafdeling, als je daar binnenkomt... Uh, is poes, ja, zo heet ze... Uh, de eerste die weer op je afkomt, net als vorige week. Want Poes die verdient gewoon nog een kans. Uh, ze wil een lieve kriebel over de hoofd en is uh, heel lief. Ze is een mooie, lieve Poes die een rustig huis zonder sportsoortgenoten uh, zoekt. Honden is er niet gewend en uh, ze houdt er niet van om opgetild te worden. En is niet echt een schootkat. Maar ze wil wel graag aandacht en kriebels als ze zelf omkomt vragen. Ze gaat graag naar buiten, dus een huis met de tuin is een bere. Bent u al gevallen voor deze mooie, lieve poes? Kom dan even langs om kennis te maken met haar in het dierenthuis. Kennenbeland op de Keesomstraat nummer 5. En ze zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4. En gelukkig wordt deze poes poes genoemd. Hè? Je zou je hond maar poes noemen. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat, <lacht> dat wordt een beetje rommelig. Dat wordt een pietje rommelig. Gelukkig, het is gewoon een poes hoor. Ja, schrik niet. Ga voor uh, poes. Deze poes naar nou, het dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5 zodat ik het gedicht van de week zo rond de kwart voor vijf bij CFM. met deze van uh, Lilywood en de preak, de prayer in C beleef het ritme van Zandvoort ook op tv CFM Text tv op kanaal 45 CFM en hier is Wild Cherry Het well, Cherry en Play That Funky Music. Ja, we gaan uh, zo'n beetje op naar het uh, gedicht van de week. Deze week uh, zeg maar het gedicht van Jan van Veen. Ja, zou ik even vertellen waarom Jan van Veen ik eigenlijk heb gekozen? Ja, daar zit een verhaal achter. Ja, zou ik dat even vertellen? Is veel beter. Ja, is goed. Want uh, ja, het, het zal u waarschijnlijk uh, niet ontgaan zijn. Het is in de media voldoende in de aandacht geweest. Jan van Veen is geëerd met een uh, Radio Oeuvre Award... vanwege het uh, 50-jarig... Uh, ja, gedichten voorlezen. Jan van Veen zelf is ondertussen 70 jaar. En hij heeft meer dan 30.000 hartekreten op rijm en papier gezet door ontelbare Nederlanders. Heeft hij over de luisteraars heen gestort op alle diverse radiostations. Uh, nu op het moment is hij 100% 100% NL te luisteren, vijf dagen in de week. Maar uh, het mooie is van Van Veen, hij doet namelijk alles zelf. Hè? De selectie doet hij zelf. Het programma neemt hij vijf keer, uh, voor vijf keer in de week op, behalve de techniek zelf. Dat doet hij niet. Dat doet uh, Ruud Westbroek, een oude Veronica-technicus... die uh, destijds nog een stemtest heeft afgenomen bij toen de tijd... de 20-jarige Jan van Veen. Hé, hey, kijk! En uh, ja, we hebben een hele speciale gedicht uh, uitgezocht ervoor. Wat gaat het over vandaag? Het gaat over... Uh, nou, ik denk een beetje over Albert Jan... En een klein beetje over ja, nou, waar alle gedichten eigenlijk over gaan. Over de liefde en dat soort dingen. Oké. Okay. Een klein beetje Albert-Jan zit uh, uh, Albert-Jan en liefde. Ja. ja, ja, ja. ja we gaan maar er ook, ook een beetje liefde, denk ik. Ook nog. Ja. ja ik zou van laten mijn eigen gang naar gaan of niet? Ja, zoiets, maar ja. Ik, ik denk dat ik een beetje... Het heimwegevoetbal erin krijgt. Hij heet ook heimwee. Oké, okay. worden hem zometeen na het volgende plaatje van Seven Garden. Hier is To The Moon and Back. is with Met die koptelefoon op en nou dan klinkt die des te lekkerder gewoon. Je hebt hem niet afgedaan bij de nummer? Nee, je krijg er warme oortjes van. Uh, Lekkers. Ja. Zo meteen waarschijnlijk ook voor het volgende nummer. gedicht. Hè? Ja, ja, absoluut. Ik krijg ook warme oortjes van absoluut. De ja. ja. <laughs> Savage Garden and to the moon and back. Zo even een slokje water nemen. Hey. Dat scheelt weer. We zijn er klaar voor. Hier is het gedicht van Jan van Veen. En het gedicht heet Heimwee. De klinkt zachte muziek. Gevoelens van heimwee besluipen bij. Een gedicht geschreven door B. Buiten valt de avond. Een vogel vliegt voorbij, op zoek naar een onderdak. Ik voel me niet zo blij... Ik weet niet wat te doen. Loop zomaar door het huis, te wachten. Ja, op wie? Jij komt toch niet meer thuis. Het hout knettert in de haard. Ik sta naar te turen. Mijn gedachten zijn bij jou. Zo verstrijken er vele uren. Uit de radio klinkt zachte muziek. En gevoelens van heimwee besluipen mij. Die melodie roept herinneringen op. Wat waren we gelukkig en blij. We hielden toen nog van elkaar. Aan ons geluk bleek geen eind te komen. Maar van dat geluk kan ik nu slechts nog dromen. Het wordt later en later. Het vuur dooft in de haard. Jou nu bij me te hebben, dat is me alles waard. Ik pak papier en pen en ik schrijf een brief aan jou. Dan voel ik me dichter bij je. Jij bent nog altijd mijn vrouw. Nu je stem te horen, die klinkt als een melodie. Maar jij ging naar een ander. Zeg me toch wie. Betekent onze liefde dan niets meer voor jou? Dat jij naar een ander gaat. Wie is hij dan wel? voor je mij verlaat. Tranen heb ik vergoten in mateloos verdriet. Maar gelukkig is er niemand die mijn tranen ziet. Eenzaam moet ik achterblijven. Verder leven zonder jou. Vaak zal ik aan jou denken als mijn vrouw... van wie ik nog steeds hou... En dan luistert uh, Albert Jan uh, maandagmorgen terug... en dan denkt hij van... die Maurice die gaat steeds meer lijken op Jan van Veen. <laughs> Mooi, hè? Maar waarom het ik dacht aan uh, is luisteren naar de radio in Heimwee... omdat hij nog in Spanje zit, nou natuurlijk. Ja, maar morgen is hij weer terug. Hoor. Ja, gelukkig ja. wel. Deze plaat past er ook wel achter, hoor. Achter het gedicht Heimwee. Hier is Words van F.R. Davids. You see Hey. ik ben er stil van. Ja, dat hoor ik aan je. Ik praat in één keer een stukje zachter. You're the F.R. Davids. en words don't come easy. Nou, we gaan allemaal op zoek natuurlijk weer, hè? Ja, zometeen is zaterdagavond. En dan zeg je, you will be my Saturday love. Hier is Alex en O'Neill. Shagun, shagun, shagun. The same. And I hope ja, en dan komt deze plaat op maandagmorgen ook weer langs, hè? Zo even Saturday voor, de, even voor de 11 uur. Even voor uur, de Saturday Love. En dan moet je nog heel wat dagjes wachten hoor. Ja. En jij gaat weer op zoek in nou, een zaterdagavond liefje. Ja natuurlijk, jij toch ook? Ik ook, zeker ja. weten. Pascal gaat met je mee naar huis. Dus Heerlijk. Dan... Dat komt helemaal, <laughs> helemaal goed. Jij, jij komt toch de... ook nog even langs? Jij de elke zender O'Neill en zend het af. Het einde alweer uh, van uh, dit programma Maurice. Het zit er alweer op tussen 2 en 5 Zandvoort op zaterdag. Ja, het was weer gezellig. Het was een super uitzending weer. En heel veel informatie voor Zandvoort en de regio. We hebben het met alle plezier gedaan. En zaterdag is Zandvoort op zaterdag er weer. Zondag is Zandvoort op zondag weer. Ja, wederom, ja. daar zijn wij van de partij. Gezellig. Morgenmiddag tussen 2 en 5. Ik zeg tot dan en een hele fijne zaterdagavond. Bedankt Geniet voor het luisteren. Een dag. Some things in life are bad, they can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble